Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Israël neemt vandaag afscheid van oud-premier Sharon. Om half negen Nederlandse tijden begint een herdenking... in het Israëlisch parlement in Jeruzalem. President Perez, de Amerikaanse vice-president Biden... en de Britse oud-premier Blair zullen daar het woord voeren. Namens Nederland woont oud-premier Kok de herdenking bij. Vanmiddag wordt Sharon op zijn boerderij in Sederot begraven. Sharon overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt dat er gisteren bij drie installaties in Groningen actie is gevoerd tegen de aardgaswinning. De actievoerders maken zich zorgen over de aardbevingen die door de gaswinning ontstaan. De NAM heeft begrip voor de acties, maar zegt dat het bedrijf het betreden van installatieterreinen vanwege de veiligheid niet kan toestaan.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 Nationaal bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat vandaag van start. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar... krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor een onderzoek. Vandaag worden de eerste vooraankondigingen verstuurd... en op 24 januari vallen de eerste uitnodigingspakketten in de brievenbus. Jaarlijks sterven ruim 5000 mensen aan darmkanker. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg en hier en daar breekt de zon door. En vooral in het westen en zuidwesten kan het toch ook nog een bui vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Er gaat veel beginnen vandaag. De politiek in Den Haag is terug van reces. Nationaal bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat van start... en op het Australian Open zijn de eerste ballen geslagen. Voor de Olympische Spelen moet u nog vier weken wachten. Europees kampioen Jan Blokhuizen gaat daar in ieder geval met een goed gevoel naartoe. We spreken hem straks. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is maandag 13 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan Diederik Samson lag... dan zou hij premier Rutte niet naar Sochi laten gaan. Dat zei hij in Nieuwsuur. Kijk, het is altijd een dilemma... Of je stuurt je regeringsleider niet en je maakt daarmee een statement. Dat doen andere landen bijvoorbeeld. Of je stuurt hem wel en dan gebruik je die mogelijkheid om de zaken aan de orde te stellen die je aan de orde wilt stellen. Voor allebei is veel te zeggen. Ik had persoonlijk in deze omstandigheden een andere afweging gemaakt en de regeringsleider niet afgevaardigd in de delegatie. Volgens Samson is de delegatie met de koning en minister van Sport afdoende. Koning Willem-Alexander is oud-IOC-lid en hoort volgens hem in de delegatie thuis. Minister Schippers kan de sporters dan een hart onder de riem steken. De aanwezigheid van Rutte is wat Samson betreft niet noodzakelijk. Actievoerders van Schokkend Groningen hebben ook een derde installatie van de NAM-korte tijd bezet gehouden, maakt het gasbedrijf gisteravond bekend. Voorzitter van de actiegroep werd gisteren gearresteerd. toen hij bij de boorlocatie het Zand betrad. Medestanders demonstreerden volgens, uh, vervolgens bij een installatie in Lemens. Nu blijkt dat ze ook bij een locatie in Wester Emden zijn geweest, zegt een woordvoerder van de NAM. De locatie is een observatielocatie. waar wij juist onderzoek doen naar het gedrag van het gasveld. en naar de aardbevingen. En daar hebben de uh, actievoerders uh, foto's gemaakt van uh, de putten die op dat terrein staan. Actiegroep Schokkend Groningen wil aandacht vragen voor de uitbevingen door de gasboring in de provincie. De NAM zegt begrip te hebben voor hun standpunt, maar kan het betreden van boorlocaties niet toestaan vanwege de veiligheid. De afspraken tussen zes wereldmachten en Iran over het nucleaire programma van Iran gaan op 20 januari in. Op die datum moet Iran beginnen met het terugschroeven van zijn nucleaire activiteiten. Tien dagen later zullen de VS en andere westerse landen een gedeelte van de Iraans buitenlandse tegoeden vrijgeven en andere sancties verlichten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry ziet het als een belangrijke stap op weg naar een oplossing voor Iraans nucleaire programma. As of that day January 20th for the first time in almost a decade Iran's nuclear program will not be able to advance in fact parts of it will be rolled Het huidige akkoord geldt voor zes maanden in die tijd moet er een definitief akkoord komen over Iraans kernprogramma The Golden Globe Award goes too 12 years a slam Twelve Years a Slave is de beste film van afgelopen jaar. De buitenlandse filmpers in Amerika beloonde het verhaal van een vrije zwarte man... die wordt gevangen genomen en verkocht als slaaf met een Golden Globe. De film Rush, van regisseur Ron Howard, greep naast de prijzen. Ook al was een van de onderwerpen van de film, oud-formule-1-coureur Nicky Lauda... zelf aanwezig om het verhaal te promoten. Rush is een totaal accurate en honest movie, maar when James Hunt en ik ourselves to het absolute limit. Er was no margin for error of you end up looking like this. Look at me Chris, but I'm here in Hollywood. Do good to Breaking Bad was de grote winnaar van de Golden Globes. Amerikaanse serie over een scheikundeleraar die drugshandelaar wordt kreeg twee prijzen voor de beste acteur in een televisiedrama en ook de beste dramaserie. Manno Remmers gaat vandaag op zoek naar actievoerders, geloof ik. Manno, goedemorgen. Ja. Zeker, en die heb ik al gevonden in Nijkerk op een soort industrieterrein vlak bij de snelweg. Zo Staat, zo vroeg al. Ja, het is ook voor de stichting Christenen voor Israël een beetje aan de vroege kant. Ze zijn ook actievoeren, totaal niet gewend. Maar dit keer moet het. En wel in Zeist, waar ze dadelijk met deze toe rijden. Naar het hoofdkantoor van pensioenfonds PGGM. Die hebben vorige week aangekondigd om te stoppen met beleggingen bij vijf Israëlische banken. Omdat die in bezette gebieden investeringen zouden doen. Um, daarom is de nood hoog. En ze zijn tegen die boycott uh, in Israël. En daarom dus vandaag met spoed per touringcar. En ik zit er al zo'n mannetje of en vrouwen ook trouwens 60 in. En uh, ze verwachten daar tegen zevenen te beginnen met een soort betoging. Zoals de voorzitter van de stichting het hier net heeft genoemd. Horen we jou zo meteen over. De blik in de, kranten. de volkskrant opent met nieuws van FNV. FNV eist namelijk dat het kabinet de geplande herkeuring... van ruim 200.000 jong gehandicapten met een waaijong uitkering uitstelt... totdat er voor hen uh, uitzicht is op werk. Dus even wachten tot de crisis voorbij is, zegt FNV. Het kabinetsplan voor 200.000 jong gehandicapten... haalt Pijler onder een sociaal akkoord vandaan. Volgens de Volkskrant. In trouw ook aandacht voor de doorbraak in de atoomdeal met Iran. Teheran zal uranium beperkt verrijken en de sancties worden versoepeld. Dan openen veel kranten met eten. Uit eten gaan is nergens zo duur als in Nederland. Nergens in Europa, zegt de, de Telegraaf. verschil met de supermarkt is te groot. Nederlandse horeca is de duurste van West-Europa. Wordt gezegd bij de start van de jaarlijkse horecabeurs... de Horecava in Amsterdam. Het AD meldt dat Europa fraude met voedsel wil aanpakken. Consumenten worden dagelijks bedonderd... doordat ze betalen voor voedsel dat niet is wat het moet zijn. Misdaadbendes verdienen miljarden aan geknoei met onze eten. Het Europese parlement debatteert vandaag... Over maatregelen. En fabrikanten blijven maar weigeren hoeveelheid suiker, zout en verzadigde vetten in producten te verminderen. Dat vindt de christen kamerlid Carla Dick Faber in het Nederlands dagblad. Desnoods moet er een wet komen tegen overdoses suiker. Tot slot, metro. Uh... Daarin zegt een advocaat dat de inzet van loktieners dubieus is. Strafrechtadvocaat -advoca Sidney Smeets van Spong Advocaten noemt de inzet van loktieners in de horeca om schenken aan 18-minners te beboeten dubieus. Elke werkdag 's ochtends van 6 tot 9. Wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal.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 If I It's supposed to Or be No More van Babysitter Circus. Maino Rimmers, Maino de demonstranten, die verzamelen zich. Wat willen ze nou eigenlijk bereiken vandaag? Als ze willen in ieder geval eigenlijk dat PGGM, dat pensioenfonds, die actie terugdraait om te stoppen met het geld dat naar die Israëlische banken is gegaan. De PGGM, de pensioenfonds, heeft gezegd dat willen eigenlijk uh, ja, dat geld uh, niet meer investeren in die vijf banken. Dat zijn belangrijke banken in Israël omdat die banken ook projecten financieren die in de bezette gebieden zijn. Nou, het gaat dus eigenlijk om een min of meer ethische discussie. En, uh, deze clubmensen, de Stichting Christenen voor Israël, ja, die is daar failliet op tegen. En daarom zitten ze nu in een bus. Daar horen we de ronkende motor van. Net even meegeluisterd met de directeur van de stichting, Roger van Oort. Goedemorgen, lieve mensen. We gaan over een minuut of uh, vijf vertrekken naar uh, PGGM in Zeist. Fijn dat u uh, allemaal gekomen bent op dit uh, vroege tijdstip. We gaan er een waardige. Uh, betoging van maken. We hebben zelf een aantal spandoeken gemaakt. Uh, die uh, We zullen uitrollen... die u mee mag vasthouden. En we zullen PGGM oproepen... om hun besluit te herzien. Omdat... Er, uh, uh, uh, we zijn tegen een boycott... van Israël of van Israëlische banken. Een hele fijne dag. Godzegen vandaag. En we weten dat er ook een heleboel mensen... biddend... achter ons zullen staan. Want ja demonstreren of een betoging, dat is in principe niks voor christenen... voor Israël. Um, maar we denken, nu is het de tijd en nu moeten we het doen. Fijn dat u er bent. Tja, dat was Roger van Oort, die net met de touringcar is vertrokken naar Zeist. Daar staat het hoofdkantoor van het pensioenfonds PGGM uitgezwaaid... min of meer eventjes door Sarah. Hallo. Van Ort. Goedemorgen. Um, laten we even naar binnen gaan? Ja, dat is prima. Ja, nou, ik vroeg me meteen af. Ik moet heel eerlijk zeggen. Christen voor Israël. Ik had er nog nooit van gehoord. Misschien handig om even uit te leggen. Uh, ja, wat jullie precies doen. Nou, um, wij zitten hier in Nijkerk in een kantoor met uh, twee organisaties. Israël Productencentrum, een BV en uh, Christen voor Israël, een stichting. Ja. En wat ons doel is, is om uh, uh, betrouwbare berichtgeving over Israël uh, te geven in Nederland. Dat doen we in kerken, in scholen. Uh, Discussies nou, en zo. Discussies, ja, ja thema-avonden, debatten. Dat uh, is eigenlijk wat we doen. En de reden dat we dat doen is dat we ons, uh, ja, als christenen hebben we een speciale band met Israël. Vanwege de Bijbel en alles. Ja. En uh, dus ja, op die manier willen we dat vormgeven. Dus we steunen ook projecten in Israël, scholen, ziekenhuizen. Want voor mij de winkel, ja, dat, dat, dat is, is de andere poot eigenlijk? Dat is dan de andere poot, Israël producten. Wat verkopen de, jullie? Israëlische producten. Dus daar kan van alles zijn. Dat, dat, nou, ik zie daar het een en ander staan, geloof ik, hè? Ja, ja we kunnen wel even gaan kijken. Nou ja, dat varieert van uh, Israëlische wijn... tot huidverzorging van de Dode Zee. Kandelaars. Uh, handdoekjes, uh, ja, spulletjes, uh, kandelaartjes inderdaad. Dat en dat verkopen jullie handdoek. door heel Nederland? Ja, dat, uh, er zijn 250 uh, mensen in Nederland die dat uh, in hun eigen omgeving verkopen. En wij dan hier vanuit de winkel. Ja, goed. Uh, straks meer over wat de, de stichting allemaal doet. Maar ook natuurlijk de actie bij het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Jij gaat mee, Mijnouw. Ja, ja, nou niet met de bus, want nee. die is er weg. Maar we rijden <laughs> er met gezwindenspoed achteraan. Heel goed, horen we je zo, mijno Remmers. Ja, supermooi. Ja, fantastisch. Vijf zalen in één gebouw. Elke zaal heeft iets apart. Bijzonder. Een gebouw met vele mogelijkheden, mag ik ja. wel zeggen. Maar ik vind het eigenlijk te groot voor Utrecht. U hoort publiek dat voor het eerst, na een verbouwing van jaren, binnen mocht kijken in het muziekcentrum Tivoli, Vredenburg. Popmuziek, jazz, klassiek en alle andere muziekvormen moeten daar samenkomen. Er zijn vijf zalen met voor ieder genre een eigen akoestiek. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Het is belangrijk, omdat we met zo'n enorme groep zijn... om goed bij elkaar te blijven. En zo gaat het omdat de hele dag door. Iedere tien groep groep minuten weer een nieuwe groep... Ja, die over uh, het weerwar van trappen en roltrappen... en zelfs uh, met de goederenlift langs uh, de vijf zalen wordt geleid. Uh, ik wil jullie allemaal welkom heten in de zaal voor de popmuziek. Maar ik krijg een privé rondleiding van Erik Mans, chef techniek. En wat doet een geluidstechnicus als eerste als hij een zaal binnenloopt? Even klappen. Kijken hoe lang de nagehalmtijd is. Ja. Als je een, een geluid maakt... hoe lang het duurt voordat het geluid volledig uitgestorven is. Heel nou, snel. Dus een hele korte nagehalmtijd. En dat is de belangrijkste eigenschap van een zaal voor popmuziek. Het voordeel is dat je in een dode zaal het geluid minder hard hoeft te zetten... om dezelfde beleving te krijgen. Is het ook juist de bedoeling dat die niet al te hard gaat... omdat anders uh, de bassen van het popconcert doordringen bij de kamermuziek hiernaast? Wij moeten hier een motorhead neer kunnen zetten... terwijl Janine Jansen in de symfoniezaal uh, op haar viool speelt. Tegelijkertijd? Tegelijkertijd, ja. Erik Mans, die uh, vanaf het aller, allereerste begin betrokken bij... Het hele oude Tivoli. Nou ja, ik ben een van de krakers geweest in de uh, uh, begin e jaren. Op zoek naar een popzaal. Op zoek naar een podium. voor. Uh, dat er niet was in Utrecht. Dat was er helemaal niet, nee. Dan ja, hebben jullie ergens een zaal gekraakt. En dat is later een roemerucht podium geworden. Maar het een, voldeed niet meer. Nou ja, logistiek. Uh, je kan niet met een vrachtwagen voor de deur komen. Het is een pand uit 1649. Maar ja, ja, wel, met heel veel sfeer. Met heel veel sfeer. En, een mooie donker bierhol waar alles gebeurd ja, is. En de rock roll zit in de muren. en Je ruikt, je ruikt de geschiedenis in die zaal. En dan kom je hier in de nieuwbouw terecht? Ik was zelf ook wantrouwig naar het nieuwe gebouw. Maar sinds ik het in volle glorie gezien heb... en de zalen zelf heb gezien denk ik dat we een groot stap voorwaarts zetten. Ik ga er even bij zetten. Hallo allemaal. Komt de volgende groep alweer binnen. Het gaat maar door, hè? Ja, we hebben vandaag bijna 1500 bezoekers... die voor de eerste keer het gebouw komen bekijken. Ja, ze staan in de rij om naar binnen te gaan. In de rij. Het gaat door tot vrouw 10 uur. Directeur Frans Vreken, Een beetje genoegdoening ook voor alle mensen... die jarenlang hebben moeten omfietsen... last hebben gehad van de bouw? Dat hoop ik van harte. Ik denk ook dat mensen, als ze het helemaal gezien hebben... het vergeten. Wel vergeten zijn wat ze voor last gehad hebben. Ja. En dan loop je van het hypermoderne gedeelte. Loop je opeens de jaren 70 binnen, die onbewerkte betonblokken. Pilaartjes. We zijn in het oude gedeelte. Het is eromheen gebouwd, het nieuwe. Ernaast en er bovenop. Waarom is daarvoor gekozen? Waarom niet gewoon vanaf nul begonnen? Nou ja, omdat die oude zaal had zo'n ongelooflijke kwaliteit. Mensen roemen hem nog steeds. Dat zien we vandaag, de mensen die weer terug in die zaal komen. Wauw, echt weer dat oude gevoel. Laat eens gaan luisteren hoe die klinkt. Anders als de popzaal. En ook hier als hij binnenkomt, is het eerste wat hij doet. In de handen klappen. Een oh, galmbak. Ja, een uh, afschuwelijke graan bak, maar dat is ideaal voor klassieke muziek. Want je hebt dat nodig om de uh, akoestische uh, instrumenten... Uh, goed overal in alle uithoeken hoorbaar te krijgen en te hebben. Mensen zitten rondom het podium. Er is eigenlijk niks veranderd, hè? Sterker nog, men heeft zijn uiterste best gedaan om niks te doen aan deze zaal. Omdat de akoestiek van deze zaal wereldberoemd is een heel systeem van liften en trappen. Kunnen ze eigenlijk elkaar tegenkomen? De bezoekers van het harprecital en de bezoekers van het punkconcert? Dat kan, maar het hoeft niet. We Is het de bedoeling? Ik stroom goed scheiden. Het zou niet mooi zijn als juist die bezoekers van het metalconcert... toevallig dat harpconcert zouden horen. En dan zouden denken hmm, er nou, zit ook maar, wat in. Toevallig laten we dat niet gebeuren, maar we gaan het wel met festivals natuurlijk organiseren. Ja, En dat muzikanten elkaar gaan ontmoeten hier... En uh, dat er daardoor kruisbestuivingen ontstaan. Ik denk dat dat gaat gebeuren hier. De verbouwing van Tivoli is bijna klaar. In maart zijn er concerten om het muziekcentrum uit te proberen. De echte opening is in juni. Op welke plekken geven wij vooral geld uit aan eten en drinken? In de snackbar, in het café of alleen in de supermarkt. Het Food Service Instituut onderzocht ons uitgavenpatroon... aan het begin van de crisis, 2008... en vergeleek die met onze uitgaven nu. Er kwamen grote winnaars en verliezers uit de bus. Verslaghebber Jeroen dat spreekt de onderzoeker... in een restaurant in Amersfoort. Jan-Willem de is van het Food Service Instituut. De crisis is nu vijf jaar aan de gang en toch zijn er winnaars. Ja... Zoals van de Valk, McDonald's, de Starbucks-achtige, die het eigenlijk gewoon heel goed doen. En bij de supermarkten zijn het vooral ook de kwaliteitsdiscounters zoals Lidl en uh, formules zoals Hoogvliet en kleinere supermarkten... die het vijf jaar lang heel goed hebben gedaan. Mag ik een cheeseburger, alstublieft? Eet smakelijk. Okay. Die McDonald's en de Burger King en de Kentucky Fried Chicken... waarom gaan wij daar zo graag naartoe in crisistijd? Waarschijnlijk omdat de belangrijkste reden is omdat we zekerheid zoeken. We weten wat we kunnen verwachten... en die formules zijn steeds meer kwaliteit gaan toevoegen, ook in crisistijd... En met McDonald's is dat bijvoorbeeld het toevoegen van gezonde producten... zoals salades, eh, gratis internet, een hele belangrijke, doet Van de Valk ook. En blijkbaar zijn we daar heel gevoelig voor... En dan krijgen we voor ons gevoel meer, veel meer waar voor ons geld. Lekker blijven eten, maar wel voor minder geld. En Van der Valk, dat is, die voegt zoveel kwaliteit toe aan het gratis vergaderen, eh, gratis internet tijdens vergaderen, eh, koffie die niet te duur is... Eh, de aankleding, de luxe, is ontzettend omhoog gegaan in die vijf jaar tijd. Ja, we staan hier in een uh, Van der Valk in Amersfoort. Dus dit is een witte raaf. Ja, dat is een witte raaf en die staan dan ook heel vaak als voorbeeld. En vroeger was dat voor Van der Valk niet zo, dat was nooit een voorbeeld, maar nu wel. Ooit werd het een vreedschuur genoemd. Dat is luxe voor iedereen. Er zijn ook verliezers, hè? Dat zijn de bakken, de slager, de groenteboer. De klassieke speciaalzaak, die heeft het heel moeilijk. Cafés hebben het heel erg slecht gedaan, echt die vijf jaar tijd. Maar ook de klassieke dorpsrestaurants hebben het heel erg moeilijk. En dan verder de bedrijfskatering En de eigenlijk catering in een algemeenheid, heeft het last van de crisis. werkeloosheid. we zitten minder op kantoor. En is het bedrijfsrestaurant ook te duur? Want daar hoor ik toch nog wel eens klachten over. Nee, dat is niet te duur. Zeker niet vergeleken bij buiten de deur. Maar de subsidie gaat eraf. Dus dat betekent dat een bedrijf moet zijn echte kosten doorbreken aan de klant. De minister die wil niet hebben dat je je boterham subsidieert. Oh, vandaar dat plakje kaas 70 cent. Nou, dat vind ik wel duur dus, hoor. Vind je dat duur? Een thuiskostje is bijna net zoveel, joh. Marlijn van der Valk, volgens het onderzoek bent u een wit raaf... Een wit raaf wil ik niet zeggen. Misschien eerder een witte toekomst. Oh ja, maar het gaat goed. Ja, het gaat heel goed. Hoe komt dat? Waarom is dit restaurant anders dan anderen? Het komt denk ik omdat wij in het midden van Nederland zitten. Dus het is echt een meeting point voor de, voor de zakelijke markt. Er zitten heel veel mensen hier te werken met hun laptop. Ja, dat klopt. Dat komt omdat wij, wij hebben gratis wifi. Dus dat is voor de zakelijke gast heel erg uitnodigend om hier te komen eten, te lunchen. We op de zevende verdieping hebben we acht vergaderzalen... En die zitten door de week zo ook vrijwel altijd vol. Gisteren uh, stond ik op het punt om achter mijn laptop te kruipen... om uh, 100 extra stoelen erbij te kopen. Want we hebben gewoon wachterijen staan hier. Van mensen die aan tafel willen om te kunnen werken. Ja, dat is niet zo handig, hè? Nee, ik heb gewoon ruimte te weinig. Meneer Givink, wat verwacht u nog voor grote veranderingen de komende jaren? Dat de merken sterker gaan worden. Omdat consumenten weten wat ze dan krijgen. En dan is een winkel een merk. Of een restaurant is dan een merk. Daarnaast willen we veel meer transparantie hebben. We willen eerlijk voedsel. We willen heel graag weten wie het gemaakt heeft. En wat minder fabrieksvoer, om het maar even ondeugend te zeggen. We willen meer het gevoel hebben dat echt iemand die je verstand van heeft het gemaakt heeft. Dat is een hele belangrijke. Het hoeft niet per se bio te zijn, maar wel echt en eerlijk. Deze cijfers van het Food Service Instituut worden vanochtend bekendgemaakt... tijdens de start van de vakbeurs voor de Horeca, de Horecava en de Amsterdamse Rai. Je kunt er meer over lezen op onze site nos.nl. Als training open hoort u zo meer over. Het is net begonnen en we zijn al één Nederlander kwijt. Wie? Hoort u zo. Tenders, don't get me wrong. Sport. De Australian Open is begonnen en in de eerste ronde is de Nederlandse tennisser Kiki Bertens helaas uitgeschakeld. Ze verloor van de Servische Anna Ivanovic in twee sets 6-4-6-4. De schaatsers Jan Blokhuizen en Irene Wüst werden gisteren Europees kampioen allround. Voor Wüst was het een mooi trainingstoernooi richting de Olympische Winterspelen. De eerste drie afstanden won ze met gemak, waardoor ze op de afsluitende vijf kilometer al bijna zeker was van de titel. Weet je, ik ben niet voluit gegaan, want het hoeft niet ook niet. Dus um, ja, algemeen, uh, en, uh, het was een goede, solide 5 kilometer. Het was geen toprace, maar die uh, bewaar ik uh, dan maar voor Sachi. De afsluitende 10 kilometer bij de Heren was een stuk spannender. Vooral de laatste rit tussen de toen nog klassemensleider Koen Verwij en de uiteindelijke Europese kampioen Jan Blokhuizen. Nou, hij klopt. Uh, ik, uh, hij pestte nog een 30-8 volgens mij uit. Dus dat uh, ja, is wel, uh, wel respect voor hem. Maar uh, ja, ik wist dat ik, gewoon, uh, dat ik genoeg had, dus ik kon hem... Uh,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 Bij de vrouwen ging de titel voor de vierde keer naar Marianne Vos. Natuurlijk is ze blij met haar nationale titel... maar ook is ze blij met haar vorm die ze heeft voor het WK in eigen land. Want daar zal ze veel meer tegenstand krijgen. En natuurlijk kijk ik al uit naar uh, hoge rijden over drie weken. En de concurrentie is inderdaad hevig. Katie uh, Compton is heel goed uh, nou ja, in dit seizoen uh, aan de gang. en Een aantal keer heeft ze me geklopt ja, dat motiveert mij natuurlijk om er richting Hoogrijden ja, nog een scherpje bovenop te doen en daar echt 100% aan de start te staan. Golfer Joost Luiten was bij zijn eerste toernooi van 2014 dicht bij de overwinning. Hij kwam in het Zuid-Afrikaanse Durban twee slagen tekort en eindigde als derde. Luiten steekt 174.000 euro wel in zijn zak. Het spel is nog niet helemaal hoe ik het hebben wil. hoor. Het was echt nog wel een beetje rusty. Maar als je toch derde weet te worden in een heel sterk veld... zonder dat ik heel goed heb gespeeld... dan uh, hoop ik dat het volgende week goed voelt en uh, dan komt allemaal goed. Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen die won dat toernooi in Durban. Voetballer Arjen Robben is weer een stap dichter bij zijn randtree. De aanvaller sloot gisteren in Doha aan bij de groepstraining van Bayern München. Hij liep begin december in de bekerwedstrijd tegen Augsburg... een forse knieblessure op toen hij hard werd geraakt door de doelman Marvin Hietz... De aanvaller scheurde daarbij een bandje dat de knieschijf met het onderbeen verbindt. Ook werd het bot van zijn rechterknie ingedeukt en liep hij een forse vleeswond op. De reserveaanvoerder van het Nederlands Elftal moest een operatie ondergaan. En miste daardoor, onder meer, door Bayern München gewonnen WK voor clubs. Dit is Radio 1. Half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Israël neemt vandaag afscheid van oud-premier Sharon. Straks is er een herdenking in het Israëlische parlement in Jeruzalem. President Peres, de Amerikaanse vice-president Biden en de Britse oud-premier Blair zullen daar het woord voeren. En namens Nederland woont oud-premier Kok de herdenking bij. En vanmiddag wordt Sharon begraven.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 PvdA-leider Samson vindt dat Nederland een minder zware delegatie... naar de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi moet sturen. In Nieuwsuur zei Samson dat als hij erover had moeten beslissen... premier Rutte thuis was gebleven. En in Los Angeles heeft 12 Years a Slave van regisseur Steve McQueen... de Golden Globe voor beste drama film gewonnen. De film speelt zich af in de 19e eeuw, gaat over een zwarte man... die wordt ontvoerd en verkocht als slaaf. Leonardo DiCaprio won een Golden Globe voor zijn hoofdrol in The Wolf of Wall Street. En actrice Kate Blanchett kreeg er een voor Blue Jasmine. Dan nog het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Hier en daar breekt de zon door. Vooral in het westen en zuidwesten kan ook nog een bui vallen en het wordt een graad of acht. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooi, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan nu vijf files, er zitten nog geen verrassingen tussen. Dus de, we beginnen met de A7 natuurlijk, horens Tussen Avendoorn en Weidebormen nu 8 kilometer. En verder in de richting van Amsterdam op de A8 voor het Koenplein 2. A15 naar Europoort voor de tunnel 3. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daar staat bij Dordrecht 2 kilometer. Tot slot de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Noordeloos 3 kilometer file. Wat zijn jouw verwachtingen voor de rest van de ochtend? Ik verwacht een, een normale spits, het blijft op de meeste plaatsen. Het droog en normaal in dit jaar geteden betekent rond half negen zo'n 170 kilometer file. Dankjewel, Dennis Mooi. Straks Bangkok, als het aan de anti-regeringsdemonstranten ligt, dan komt daar de hele stad tot stilstand vandaag. Dag ondernemer, jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internetsnelheid je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over half zeven. De overeenkomst van Iran met zes wereldmachten... over het omstreden Iraanse kernprogramma gaat in op 20 januari. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton maakte dat gisteren bekend. De overeenkomst blijft zes maanden tot een jaar geldig. En binnen die periode moeten dan alle partijen het eens worden... over een definitief akkoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, noemt het een belangrijke stap. Ik wil de kritische en belangrijke stap...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 Moet Iran ervan afhouden een, een nucleair wapen te ontwikkelen? Vanaf 20 januari zal dat Iraanse nucleaire programma... voor het eerst een decennium niet groeien... maar zelfs worden teruggebracht, al dus Kerry. en Thomas Ertbrink, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. De Verenigde Staten spreekt dus van een belangrijke stap. Hoe is in Iran gereageerd op de inwerkingtreding van dit verdrag? Nou, voor de Iraniërs is het ook een belangrijke stap... en dat heeft natuurlijk te maken met... de uh, de andere kant van de discussie over het Iraanse kernprogramma... namelijk de sancties die de afgelopen tien jaar zijn ingesteld... Tegen Iran en over het kernprogramma. Nou, Die sancties die worden verminderd in, in ruil voor de stappen die Iran zal nemen uh, om, uh, om het Westen ervan te overtuigen dat het inderdaad geen kernprogramma maakt. En uh, ja, in het, uh, voor de Iraniërs wordt er een geldbedrag vrijgemaakt, hun eigen geld overigens: 4,2 miljard dollar uh, wordt vrijgemaakt. Uh, van uh, te, Iraanse tegoeden in het buitenland die eerder vanwege die sancties bevroren zijn. Uh, en daarnaast uh, ja, mag Iran bepaalde onderdelen uh, voor zijn vliegtuigindustrie en ook voor zijn auto-industrie gaan, uh, gaan importeren. Uh, wat beide partijen eigenlijk doen is een soort van um, ja, kleine stapjes zetten uh, om uh, elkaars vertrouwen te wekken. En nou ja, dat begint dus vanaf 20 januari. Ja. En dat die sancties worden verlicht, Thomas. Wat betekent dat voor het land? Kun je dat schetsen? afgelopen jaar is er natuurlijk heel veel gepraat over Iran en over de impact de, over de gevolgen van die, van die zware sancties tegen het land. De nationale munt is ingestort. Daardoor is de werkeloosheid onder andere gigantisch toegenomen. De Iraanse economie eh, ja, ligt echt in, in dichtelen vanwege de ideologische stappen die het Iraanse eh, leiderschap genomen heeft de afgelopen tien jaar. Mensen zijn ontevreden en ja, het leiderschap hoopt zo in ieder geval eh, dat er... Ja, met die kleine sanctieverlichting in ieder geval de komende maanden... Eh, weer doorgegaan kan worden. En is dan bekend over welke sanctieverlichtingen het gaat? Om welke producten bijvoorbeeld? Dat gaat niet in, het gaat niet speciaal om uh, producten. Het gaat er voornamelijk om uh, dat de Iran is, Dus uh, dat, uh, dat geld waar ik het ieder al over had... Uh, uh, dat ze dat terugkrijgen, dat ze daar beschikking over krijgen. En uh, ja, ik noemde ook die vliegtuigonderdelen en die auto-onderdelen. Nou, dat is belangrijk. We uh, uh, moeten morgen bijvoorbeeld hier op reis met een vliegtuig. Nou, het is toch altijd een beetje een eng moment, want de vliegtuigen zijn uh, meer dan 40 jaar oud. En uh, de Iraners hebben de afgelopen jaren geen nieuwe onderdelen kunnen kopen. Uh, ja, dat is toch uh, dan wel prettig uh, voor de gewone mensen hier in het land, uh, als, daar, uh, als, als, als, als dat wel kan. Onder die, onder die sanctieverlichting. Dus ja, dat zijn voor is allemaal belangrijke gevolgen. Ja. Ik neem aan dat Iran goed in de gaten wordt gehouden... of ze zich aan de afspraken houden. Dat laat, laat het land ook allemaal toe, die controle? Ja, nou ja, er, er is natuurlijk ook er is heel veel gepraat over de controlemechanismen. Er is dus het internationaal atoomagentschap dat daarop moet toezien. En uh, ja, onder de afspraak hebben die inderdaad nog meer ruimte gekregen... om na te gaan of de Iraners inderdaad hun nucleair programma niet uitbreiden... of ze stoppen met het, uh, met het neerzetten van nieuwe centrifuges... en of ze ook uh, stoppen met het verrijken van uranium tot 20 procent. Dat is het, uh, het belangrijkste wat volgens de Amerikanen bereikt is... Uh, met, uh, met, uh, met, uh, met, met, met deze afspraak. Uh, de, dat gaat. Dat, dat tovergenschap... Braas, maar ook inspecteurs. Ja. En ja, die kunnen rondkijken. Goed. Dankjewel Thomas. Elbrink. Ik dacht dat je al klaar was. Maar de lijn haperde even. Hartelijk dank vanuit Iran. Schaatsers Jan Blokhuizen en Irene Wüst pakten dit weekend de titels bij het EK Allround. Wüst deed dat zeer overtuigend door drie afstanden te winnen... waardoor ze op de afsluitende vijf kilometer de winst aan Sablikova kon laten. Jan Blokhuizen moest in de afsluitende tien kilometer Koen Wijn nog van zich afschudden. Dat lukte en zorgde voor een heel blije Jan Blokhuizen. Ah, zeker echt uh, super, uh, super gaaf om... Uh...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 Iedereen wust, enorm gefeliciteerd met deze, deze titel, weer een Europese titel erbij. Als je met je plakboek zou stoppen, wat voor woord zou je erbij schrijven dan? Wat voor ondertitel?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 ja, als het dan zo gaat, dan krijg je er ook heel veel zelfvertrouwen uit. En zijn, uh, je wordt gewoon even weer met de neus op de feiten van dingen die heel goed gaan. Uh, dingen die wat beter kunnen. En uh, ja, dat kan ik dan weer uh, meenemen in de training en uh, straks in zo. Elke werkdag, ochtends van zes tot negen en smiddags van half vijf tot zes. Het NOS Radio 1 journaal. Anti-regeringsdemonstranten leggen vandaag de Thaise hoofdstad Bangkok plat. Tienduizenden betogers hebben zich over de stad verspreid... en bezetten kruispunten en regeringsgebouwen. Ze eisen het vertrek van de regering Shinawatra. en willen de aangekondigde verkiezingen van 2 februari verhinderen. Bangkok houdt de adem in. Er wordt gevreesd voor een militaire koep of erger nog een burgeroorlog. Op twee maanden zitten ze hier. Ze kamperen, logeren en protesteren. Actieleiders zwepen ze op. Hun doel is simpel. De regering moet weg. Deze regering deugt niet. De regering wordt geleid door de familie Shinawatra, de familie van Thaksin Shinawatra. Het land gaat dan onder aan corruptie. Daarom moeten ze weg. Bravo. Steeds nieuwe groepen komen er binnen, allemaal uit het zuiden van Thailand. Zo is dit land verdeeld. Het noorden steunt de regering van Yingluck Shinawatra, Het zuiden steunt de opstand. De versterkingen zijn hier voor de Big Shutdown. Vandaag is de dag dat heel Bangkok plat gaat. Op cruciale punten zijn vanochtend al barricades opgeworpen.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 Op een persconferentie maakt de minister van Buitenlandse Zaken bekend... dat politie en militairen alleen gewapend zullen zijn met knuppels en schilden. De regering wil de protesten dus laten uitrazen. Maar daarmee is het probleem nog lang niet weg. Niemand weet hoe de tweedeling in Thailand nu nog kan worden opgelost. Is er een uitweg? Is there a way out? Ik weet het niet. De minister van Transport heeft geen idee. De vicepremier weet het ook niet. Hij heeft een vage hoop dat het nog goed komt. Er wordt gepraat. In, In sommige groepen. Ergens. Hopelijk gaat dat leiden tot iets. Hopelijk dat dat goed. Hopelijk. De demonstranten lijken geen enkele zin te hebben in praten. Zij willen winnen. En zij zullen winnen. Een miljoen procent zeker. We gaan volgen hoe dat protest zich ontwikkelt in Bangkok. Onze correspondent Michel Masi hoorde hem. Die is daar ook. We bellen straks met hem. Keersinformatie van de AWB Dennis Mooi, hoe gaat het? Uh, nog steeds volgens het boekje. Met mijn handje vol files op de A7... vanuit Horen naar Zaandam. 8 kilometer tussen Avenhoorn en de wormer En verder richting Amsterdam op de A8. Daar staat voor het Komplein 2. Ook 2 kilometer op de A16... richting Rotterdam bij Dordrecht. En de A27 tot slot vanuit Breda naar Utrecht... tussen Gorkem en Lexmond. 3 kilometer. Het Nederlands kampioenschap veldrijden... stonden de kampioenen eigenlijk al vast van tevoren. En ze werden het ook nog...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 Met mermaid. Ze waren de torenhoge favoriet, maar moesten het nog wel even doen. Nederlands kampioen veldrijden worden. Marianne Vos en Las van, Las, sorry, Lars van der Haar deden wat ze moesten doen. Met overmacht. Voor Vos werd het de vierde nationale titel. Van der Haar heeft er nu twee op zijn palmares staan. Op nationaal niveau is de concurrentie nu nog ver te zoeken. Jawel! Daar is ze! Een kenner hoef je niet te zijn om te voorspellen dat... nieuwe Nederlandse kampioen.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 Nog een betere Mathieu van der Poel. Ja, het is allemaal heel simpel. Ja. Nou, bij, de, bij de belofte rijdt nu uh, Mathieu van der Poel. Ja, dat wordt... Kampioen voor de weg. Ja, precies. Uiteraard. hele goede zoon van Adrie natuurlijk. Uh, als hij niet gaat kiezen voor de weg, dan wordt hij wordt een hele grote. Hij kan nu al mee met de pros. Laatst met uh, Niels Albers. Kan hij bijhouden. Ik vind hem zelfs beter dan Van der Haar door mensen. Nu al, nu al. Misschien, gewaagde, he, nu al. Ja, misschien gewaagde uitspraak, maar uh, ja. Ja, ik kunnen hem beter. Natuurlijk, Lars van der Haar. De, de grote favoriet. De favoriet de maar van Tess wel in een uitstekende conditie. Dan gaan we het de, de, de persoon in kwestie gewoon maar vragen. Want terwijl de mannen onderweg zijn met Lars van der Haar natuurlijk op uh, kop. Staat Mathieu van der Poel-winnaar van eerder vandaag bij de belofte te kijken. Ja, ze smeken je bijna. Doe mee met de elite. Want jij kan hem hebben. Ja, dat had ik wel kunnen doen op zich maar.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 Nee, dat weet ik niet. Dat, is, dat zal de jaren leren. Maar komt er nog aan. En ik zie Van Kessel ook wel erg sterk verbeteren. Dus uh, ik denk dat we misschien een mooi blok kunnen gaan vormen. Het NOS Radio 1 journaal. Ja, nou, mijn Ram is, is vanochtend bij protest. Van wie ook maar weer? Ja. Oh, het gaat al, uh, gaat al beginnen. Ja, vol op actie hoor hier, Marcel. Ik, ik, mooi geluid, hè. Prachtig. Is is een waldhoorn. Ja, een waldhoorn. Nou nee, het is een blazoen, toch? Het nee. is een houtinstrument. Een bazuin is het. Bazuin. Het is uh, een ramshoorn. Oh. Hoe kan het ook anders? Van een beest? Ja, van een beest, ja. Ah, en daar blaas je op. Nou ja, dat is ja. in ieder geval om de actie luisterbij te zetten... aan de ingang van het uh, hoofdkantoor van PGGM... aan de rand van Zeist... waar de medewerkers naar binnen druppelen. Ik denk dat er namens uh, de... Actievoerders, nou 200 man? Ik denk zoiets. Mensen komen nu nog binnen. Hè? Bij PGGM beginnen ze s morgens vroeg. Dat is wel duidelijk. Ik zie het, ja. Ja. Uh, ja. De actie komt van een club die dat eigenlijk helemaal niet zo gewend is. Zij vanochtend in de bus, de directeur, en dat is uh, meneer Roger van Oortestaak nu naast, die vanochtend in de bus zei: uh, Ja, maar nu moet het toch maar. Precies, het is um, uh, het derde bedrijf na Royal Hashkoning en Vietens. en nu uh, PGGM. Um, als we nu niks zeggen, dan gaan er nog een heleboel volgen. Ik hoor ook dat uh, ABP al in gesprek is met banken het in Israël. Het andere pensioenfonds? Dat ja, het is, ja, is het andere, het, geloof ik, het grootste pensioenfonds. Uh, en dan wordt het een normale zaak om uh, Israël en het Joodse volk te boycotten. Ja, en dat uh, willen deze mensen niet? De Stichting Christenen voor. Israël verkoopt allerlei producten, onder andere uit Israël in Nederland... via consulenten. En aan de andere kant, de stichting is er ook voor discussie, debat. Nou, daar zitten we nu middenin. Op het hek wordt inmiddels een spandoek vastgemaakt. PGGM stop, boycott Israël. Dat houden ook sommige mensen omhoog. Net als de Israëlische vlag die talrijk aanwezig is... terwijl er zo af en toe, als er weer een auto langskomt... snel een pamflet via het autoraampje naar binnen gaat. Uh, wat is nu de bedoeling? Uh, de bedoeling is dat uh, PGGM zijn besluit zal terugdraaien. Uh, U hebt een gesprek straks, hè? We hebben om half negen hebben we een gesprek met de uh, bestuurders van uh, PGGM. Met een delegatie waaronder ook uh, oprabbijn Jacobs uh, bij zal zijn. Mm -hmm. uh, die ook grote zorg heeft uh, over de besluitvorming binnen Nederland... Uh, als het over Israël gaat. Uh, ja. Dat is het eigenlijk, hè? Nou, dat gesprek, dan mogen wij geloof ik niet bij zijn met de microfoon. PGGM zegt, we hebben op de website een hele uitleg staan. Dat klopt ook. Ik zal daar straks een paar dingen uithalen. Um, en we hebben het vorige week voldoende uitgelegd, zeggen zij. Uh, maar goed, blijkbaar wel een gesprek. Ik begrijp ook dat er koffie komt uit het, uh, uit het paleis van het pensioenfonds, hè? Dat hopen we wel. Dat, dat was. zei u net. we gaan was. ons wel koffie geven. Dat was wel beloofd. Dus ja. uh, daar rekenen we ook op dat dat gaat gebeuren. En ik zie dat er nog steeds actievoerders bijkomen ook. Uh, 200 man hier toch gedeeltelijk uit Nijkerk vanaf het hoofdkantoor hier naartoe gekomen. Uh, nou, eens kijken hoeveel medewerkers van het pensioenfonds uh, het verhaal aanhoren. Of in ieder geval de pamfletten in ontvangst nemen. Ja. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Schaatsers en Ariel Sharon staan op de voorpagina's van de kranten. Trouw kiest voor een foto waarop de kist van de oud-premier... het Israëlische parlement wordt binnengedragen voor de herdenkingsplechtigheid. De krant schrijft dat het vandaag een trektocht door de woestijn zal worden. Tienduizend mensen zullen Sharon vanuit het parlement... naar zijn boerderij in Zuid-Israël begeleiden waar hij wordt begraven. Zeven nominaties had de film op zak, maar de ene na de andere prijs ging aan de neus van de makers van Twelve Years a Slave voorbij. Tot de laatste. De film kreeg een Golden Globe voor beste dramafilm En dus was de reactie van regisseur Steve McQueen dan ook... A little bit in shock. Los Angeles Times die schrijft erover. Volgens de krant was de comedy American Hustle grote winnaar van de Globes... met onder meer een Globe voor de beste comedy. Volkskrant schrijft dat vakcentrale FNV van het kabinet eist dat de herkeuring van ruim 200.000 waajongers wordt uitgesteld totdat er zicht is op werk. Gebeurt dat niet, dan staat het sociaal akkoord op losse schroeven, zegt de FNV. Het kabinet is van plan om vanaf volgend jaar alle jongeren met zo'n gehandicapte uitkering te herkeuren. In de Telegraaf een oproep van medisch specialisten, tandartsen en voedingsdeskundigen. Ze waarschuwen voor energiedrankjes. Die kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Bovendien zijn steeds meer jongeren verslaafd en moeten ze afkicken. Met het stukje staat een foto van een twintigjarige die afkikverschijnselen krijgt als hij die drankjes laat staan. Jij moet er ook mee stoppen, Marcel. Oh, goed. Ja, Europa wil fraude met voedsel aanpakken, dat schrijft het AD. Niet ambtelijke diensten, maar de politie moet voedselfraude opsporen. Het Europese parlement wil ook dat de straffen omhoog gaan. VVD-Europarlementariër Esther de Lange schreef een rapport over voedselfraude... waar vandaag over wordt gestemd in het parlement. Straks, dan hoort u meer over het protest in uh, Thailand, in Bangkok. We gaan dat volgen. Onze correspondent is in uh, Bangkok en hij houdt dat voor u in de gaten. En we praten vanovent, vanochtend over de excellente school. We worden weer aangewezen. Spannende dag voor die scholen vandaag. Wie uh, predicaat krijgt, de staatssecretaris van onderwijs, Dekker. Die spreken we daar later deze uitzending over. En straks al iemand die, uh, of de directeur van een school, die al excellent was. Blijft u luisteren.